5 uur. Het NOS Journaal. al Thomassen. Goedemiddag. Diverse onderzoeken naar gevolgen Brandmoerdijk. Groots afscheid. Koen Moelijn in Rotterdam. En Sudan. Aan vooravond historisch referendum. Het weer langs de kust, onstuimig en vooral in het oosten pittige buien. Vanavond trekken die weg. Maar in Limburg blijft er tot laat kans op een bui. Morgen en maandag droog en zonnig. Morgen wordt het 6 graden, maandag een graad of 4. Dan gaat het s'nachts weer licht vriezen. Maar in de tweede helft van de week stijgt de temperatuur weer naar een graad of 10. Zometeen meer nieuws over Moerdijk. Eerst dit. In Tilburg zijn de hal van het Centraal Station en het busstation ontruimd. Na de vondst van een verdachte tas. Een buschauffeur vond de tas bij een halte. Het busverkeer ligt stil. Treinen rijden wel. Passagiers kunnen via een zijingang op de perrons komen. Burgemeester van der Velde van Moordijk heeft een groot onderzoek aangekondigd naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op mensen die hulp hebben verleend bij de brand bij een Chemiepak, maar van der Velde houdt er rekening mee dat het wordt uitgebreid tot de inwoners van Moordijk en omgeving. Na de brand van afgelopen woensdag hebben meer dan twintig hulpverleners zich met klachten in het ziekenhuis gemeld. Twaalf politiemensen en tien brandweerlieden smochten na behandeling weer naar huis. Komt ook een onderzoek naar de informatievoorziening rond de brand. De brand heeft niet alleen bij hulpverleners tot onrust geleid. Ook de inwoners van de gemeente Moerdijk hebben de nodige vragen. Vanmiddag werden zij bijgepraat tijdens een informatiebijeenkomst in het dorp. Een bijdrage van Paul Sanders. Het is een troosteloze zaterdagmiddag. Als een heleboel bewoners van Moedijk en omgeving naar buurthuis De Ankerkuil komen. Ze komen allemaal met vragen over die brand. Vragen genoeg. We worden steeds maar voorgelogen. Steeds maar van dat er niks in de lucht en niks. Wij, hebben hier... Wij wonen hier altijd al. Maar de vroege dag even we een zwemmen en appenzakken en alles. Ze hebben ons alles hebben ze hier afgenomen: altijd staank en altijd rotzooi. Nou, ja, ja, het is eigenlijk hey, hey, waarvoor, hey, want wij zijn hier helemaal uh, niet, ge, niet geïnformeerd. Hey, er is hier geen geluidswagen rondgereden, helemaal niks. Hey, en dan vraag ik mijn eigenaar hey, waarvoor. Hey, ondanks dat die wind gunstig stond hey. voor het dorp, hadden ze toch wel hier met een wagen rond kunnen rijden... en uh, even kunnen vertellen wat er aan de hand is en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn... Er zijn nooit geen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gevolggezondheid. Alles is altijd in uh, normale orde en normale regels en normale lijntjes. Maar ik wil nu eens een keer de waarheid boven tafel hebben. Ik hoor steeds uh, vanaf woensdag dat uh, onze burgemeester gaat vragen aan de brandweercommandant of hij het, het noodzakelijk vindt om de burgers in Moedijk te waarschuwen. Ik denk bij zo'n brandkalimiteiten dat de burgemeester de basis is. En die bepaalt het, en niet de brandweercommandant of die de burgers gaat waarschuwen. En dat vind ik dat de burgemeester had moeten doen. Haar kinderen niet bewust het gebied insturen. Maar daar waar kinderen nu kunnen spelen, kunnen ze op een veilige, gezonde wijze spelen. En de Misschien. kinderen die naar school toe fietsen, als even een bijje, die gewoon dan naartoe fietsen? Als, als het langs de weg is die vrijgegeven is, kunnen ze daar langs fietsen. Heeft u een beetje antwoord gekregen op uw vragen? Jawel, alles wat, we, wat ons dwars staat, is wel naar voren gekomen. Ja, wat, wat zat u het meeste dwars? Uh, ja, die vieze stoffen, hè, waar die blijven, net wat hij die, wat die zegt, had, uh, serio... oh, sorry. al die uh, roetdeeltjes uh, op de grond en zo allemaal. Uh, nou, dat, uh, uh, ik heb daar wel uh, antwoord op gekregen, maar nou maar hopen dat het ook zo is. Nee, de vragen die normale uh, mensen hebben, die zijn niet beantwoord. Nee. He, voelt, voelt u zich nog veilig hier in Moerdijk? Nou, ik voel me eigenlijk wel veilig, maar ja, uh, de mensen om me heen die voelen zich niet veilig. Maar dat komt misschien wel omdat ik uh, een beetje nuchter erin sta en, uh, en een beetje rechtlijnig ben. Maar ja, ik vind het echt... Uh, nee. zijn, er, zijn er mensen in uw omgeving die bang zijn? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Mijn vrouw is heel bang, mijn schoonmoeder is heel bang. En dan praat ik met mijn directe omgeving en ik weet zelf, want ik ben zelf met jonge lui bezig. En dat er ook ouders zijn die bang zijn voor hun kinderen hoe het verder moet op de Moerdijk. Hè? Dus uh, ja, ik, ik, ik zou het ook niet weten hoor. De waterpeil van de Maas is op dit moment min of meer stabiel. Volgens Rijkswaterstaat gaat de waterstand bij Maastricht weer langzaam dalen. Stroomafwaarts wordt nog wel hoogwater verwacht. In Roermond is een aantal straten afgesloten. In Venlo zijn wegen langs de Maas afgezet. Er is een noodverordening afgekondigd om, in geval van hoogwater, ramptoeristen te kunnen wegsturen. De regionale beleidsteam heeft twee helikopters ingezet om de Maas in de gaten te houden. Ook Nijmegen maakt zich op voor hoogwater. Daar gaat de Waalkade morgen dicht en in Duitsland... In is het water van onder meer de moezel en de Rijn nog sterk aan het stijgen. Het kritieke punt wordt daar morgen verwacht. In Roermond is een ernstig ongeluk gebeurd met een brandweerauto en een paar fietsers. Volgens de politie zijn er enkele zwaar gewonden. Details over het ongeluk zijn nog onbekend... maar mogelijk waren er behalve de brandweerwagen en de fietsers ook auto's bij betrokken. De politie in Roermond heeft een trauma-helikopter ingezet. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomaser. Toespraken en optredens van Litouwers en Gerard Koks tijdens de plechtigheid bij de Kuip. Fakkels, spandoeken en spreekkoren op de Kolsingel. Rotterdam nam vandaag afscheid van Feyenoord-legende Koen Moulijn. Matthijs van der Wiel stond langs de route van de rouwstoet. De helft van de fakkels is al opgebrand lang voordat de rouwstoet de Kolsingel oprijdt. Alle leeftijden staan langs de kant. De jonge, harde kern is er, maar ook deze meneer die als jongetje samen met Koemelijn in de straat heeft gewoond. Ja, ja, het laatste afscheid van mijn buurjongen. Ja, en dat doet mijn pet voor, voor die jongen. Zeg, bijna ja, een, een soort staatsbegrafenis, hè? Ja, voor mijn buurjongen. Wel, ja, ja. De grootste voetballer die Nederland ooit heeft voorgemaakt. Of van Nederland hè? zelfs? Ja, natuurlijk. Er was toch geen betere linksbuiten buiten ja, als Koemelijn? Ja. Als je, als je dat moet vertellen bij ons in het straatje, jongen met een balletje. Met zo'n tennisballetje. Ah, Wergeloos was die. Wergeloos. Wat er ook staat is de grootste fijner. Dus, uh... Dat staat op een groot spandoek op het uh, stadhuis. En er zijn heel veel mensen hier, hè, langs de kant ja, van de weg. Zeker. Huh? Erg veel. Zoals ik had het niet verwacht. Dat zou je ergens anders denk ik niet zien op een andere club in Nederland. Het is alleen maar fijner. Als er nou een knakker overlijdt. En hier komen ze allemaal. Zelfs de jonge gasten. Ja. En daar is de rouwstoet, politie-escorten voorop. En op het drukste punt voor het stadhuis komt de lijkwagen even vast te staan. Supporters staan op de weg. Iedereen wil even de auto aanraken. Ach, ja. Wat een eerbetoon. Trekwekkend. Het lijkt wel een staatsbegrafenis. Ja. Ja. <lacht> een paar mensen die dan toch al staan te huilen. Zoals u? Nou, bijna. bijna. Op het randje, hè? Bijna. <lacht> <lacht> Een jongen van 14 uit Rozendaal is opgepakt voor een gewapende overval op een cafetaria. Gistermiddag nam hij geld mee nadat hij het personeel met een vuurwapen had bedreigd. Het personeel van de cafetaria had toevallig een paar weken eerder tips van de politie gehad over wat te doen bij een overval. En omdat het personeel nu goed oplette, kon er een duidelijk signalement worden gemaakt. Een wijkagent herkende daarvan de jongen, waarna hij gisteravond thuis kon worden opgepakt. Soedan staat aan de vooravond van een historische gebeurtenis. De mensen in Zuid-Soedan mogen zich morgen in een referendum uitspreken over onafhankelijkheid van het noorden. Iets waar rebellen in het zuiden jarenlang voor gestreden hebben in een burgeroorlog. Waarbij meer dan 2 miljoen mensen zijn omgekomen. Correspondent Koert Lindeyer is in Soedan. Koert, voelt het daar ook als een, een historische gebeurtenis? Er wordt nergens anders over gepraat dan over het referendum. Happy referendum in plaats van happy new year, heb een goed referendum en niet uh, gelukkig nieuwjaar. Wordt, uh, wordt hier gezegd, niemand heeft het over, andere, over iets anders dan het referendum. Gisteravond werd er in verschillende steden, in Juba waar ik uh, gisteren was, werd er al groot feest gevierd, alsof de onafhankelijkheid al was binnengehaald. Afrikaanse uh, strijders, krijgers liepen met speren door de stad en, en jubelden vrouwen, uh, dansten. Kortom, iedereen is in een vreugde stemming eindelijk naar... Ile vele jaren oorlog is het moment gekomen dat voor het eerst de Zuid-Soedanezen zich kunnen uitspreken over hun toekomst. Een heel belangrijke dag morgen. Maar als ik jou goed begrijp willen veel mensen ook inderdaad onafhankelijk worden van Noord-Soedan of de rest van het land. En Waarom willen ze dat zo graag? De oorlog begon hier in 1955 en die heeft zulke diepe wonden geslagen dat ik je kan vertellen dat zelfs wanneer er een vliegtuig laag overvliegt, dat de kippen en de honden wegrennen. Want jaarlang vlogen hier vliegtuigen over... en lieten hun bommen vallen op dorpen, op stadjes, op ziekenhuizen. Dit land is geterroriseerd in de burgeroorlog... vooral sinds uh, half jaren negentig, toen er olie werd gevonden... toen uh, er wapens konden worden ge gekocht door het Noord-Soedanese leger... Kortom, er komt een einde aan de terreur voor de mensen. Ja, het referendum is een gevolg van het, het vredesakkoord... dat een paar jaar geleden is gesloten. Maar president Bashir, zal die de uitslag wel accepteren? Er wordt een hevige koehandel nog steeds achter de schermen uh, gevoerd over hoe de scheiding van de inboedel straks moet plaatsvinden... of de sancties worden opgeheven tegen dit land. En ik denk uh, Amerikaanse en andere Westerse sancties. Uh, en ik denk dat heel veel daarvan afhangt... of het noordelijke regime uiteindelijk hiermee akkoord uh, gaat. Vanmiddag gaf John Kerry, de Amerikaanse gezant in uh, Soudaan... en Salva Kiir, uh, de president van het uh, autonome Zuid-Sudan die gaven een persconferentie uh, en zij zeiden uh, heel hoopvol te zijn dat het referendum goed zou verlopen en dat president Bashir de president in Ghatoum het noordelijke Ghatoum de uitslag uh, zal accepteren en vervolgens hield John Kerry de Amerikaan hield een wortel uh, voor de neus van Bashir om het zo maar te zeggen en die zei als inderdaad de komende dagen Verlopen er geen gebeld is, dan kunnen er een deel van de sancties worden opgeheven. Kortom, er is winst te behalen voor het regime in het noorden. Koert Lindeijer in Sudan. Dankjewel. Sport. De Europese kampioenschappen allround in Colalbo... gaan morgen de laatste dag in zonder een Nederlandse koploper. Bij de vrouwen gaat de Tsjechische Martina Sablikova aan de leiding. Ivan Skobrev voert bij de mannen het algemeen klassement aan. Verslaggever Sebastian Timmerman. De verschillen waren klein. 36 honderdste van een seconde slechts had Ivan Skobrev voor de 1500 meter van vandaag achterstand op Jan Blokhuizen de leider. En hij maakt dat verschil goed. Blokhuizen wordt vijfde. Het verschil morgen tussen de Rus en de Nederlander 48 honderdste van een seconde slechts. Ze rijden niet tegen elkaar in de laatste rit. Want Skobrev rijdt tegen Koen Verweij en Jan Blokhuizen rijdt tegen Wouter Oldeuvel in de voorlaatste rit. Maar 48 honderdste van een seconde op een 10 kilometer. Dat wordt wel een mooie strijd. De winst. Op de 1500 meter ging trouwens naar de noor Howard Bukou. Ondanks het feit dat het leek alsof hij bij de finish zijn schaats te ver naar voren trapte. En er hing even een disqualificatie in de lucht, maar dat ging niet door. Bukou staat derde na de tweede dag voor Koen Verwij op de vierde plaats. En dan valt er een groot gat naar de vijfde positie van Wouter Oldeuvel. Dus Skobrev, Blokhuizen, Bukou en Verwij gaan morgen de volgorde bepalen op het podium. Bij de vrouwen is Martina Sablikova weer oppermachtig. De Europese kampioene van vorig seizoen wordt vijfde op de 500 meter en wint zoals verwacht de 3 kilometer. Irene Wüst gaf veel toe op de 500 meter. Het leek wel alsof ze niet in haar slag kwam. En in plaats van tijd te winnen verloor ze daar al 18 ste van een seconde op Sablikova Tweede werd Wüst op de 3 kilometer. Tweede staat ze ook in het klassement. Daarop had ze eer herstel Maar morgen op de 1500 meter kijkt de Olympisch kampioenen wel aan... tegen een verschil van meer dan anderhalve seconde. Leenstra is derde na dag 1 bij de vrouwen. Jorien Voorhuis staat op de vierde plaats. De Nederlandse dames doen goed mee in de top van het klassement. Maar er steekt één Tsjechische bovenuit. Martina Sablikova. Roy Hodgson is ontslagen als coach van Liverpool. Oorzaak is het tegenvallende seizoen tot nu toe. Liverpool leed woensdag tegen Blackburn Rovers... de negende competitie-nederlaag van het seizoen... en staat twaalfde in de Premier League. club van Dirk Kuyt en Ryan Babel... staat slechts vier punten boven de degradatiestreep. Hodgson wordt vervangen door Kenny Dalglish, die minimaal tot aan het einde van het seizoen aan de club verbonden blijft. De hoofdpunten van het nieuws, er komen diverse onderzoeken naar de brand van woensdag bij Chemiepak in Moerdijk. Rotterdam heeft met een herdenkingsdienst en een rouwstoet door de stad afscheid genomen van Koen Moelijn. En in Tilburg zijn de hal van het Centraal Station en het busstation ontruimd. Na de vondst van een verdachte tas, het is nog onduidelijk wat daarin zit. Ja. Bijna kwart over vijf, NOS langs de lijn. We gaan door met het uh, sportforum. De gast zijn Ton Boots, Koen uh, Greven van NRC Handelsblad en Erben Wennemars. Uh, we gaan het dus over het uh, schaatsen hebben. Ja, dus klinkt niet zo logisch in het sportforum. Alleen nu wel, um, want we hebben vandaag een EK... All rounds gehad. Ook bij de vrouwen. Uh, de mannen hebben drie afstanden afgelegd: de 500 meter, de 1500 meter en de 5 kilometer. We gaan uh, eerst even luisteren naar uh, Wouter Olderheuvel. Die vijfde staat, geloof ik, nu uit mijn hoofd in het algemeen ja. klassement. Klopt, even, hè? Klopt. Uh, Wouter Olderheuvel, dus. Ijs van rechte bikkels. En uh, je moet echt uh, puur gewoon kracht en sterk zijn. Want uh, er staat zo ontiegelijk veel wind op die kruising. En. Uh, ja, als je dan uh, goede kruisingen achter iemand aan kunt, dan uh, heb je denk ik hier wel voordeel. Goed, dat was dus uh, Wouter Oldeheuvel. Mocht u willen reageren op wat hier gezegd wordt of vragen willen voorleggen... sportforum kunt u een mailtje sturen... sportforum-apenstatie-nos.nl uh, Buitenijs, het is het mooiste wat er is. Erwin, dat hebben we toch vandaag weer gezien? Of denk je toch maar niet? Nou, Het is, het, uh, het is wel heel mooi, maar ik vond, uh, collabo, vond ik dan, dus dat was geen, geen, geen mooi, mooi, mooi plaatje. Nee, absoluut niet. Hmm. Schaatsen is het mooiste als het, als het echt koud is en het uh, en de, en de marathon-schaatsen lekker buiten. Uh, alleen het lange baanschaatsen is toch een sport waar het gaat om de tijden en ten opzichte van elkaar. En, als, en je wil toch een eerlijke sport hebben. Ik vind het prima, maar dan moet je zometeen morgen de, de, de, de 10 kilometer met z'n allen de baan in en uh, kijken wie, wie er dan de sterkste is. Tom? Dat vind ik het prachtig. Nou, dit is weer een typisch onderwerp, net als sport, maar van het jaar... Je hebt ja-zeggers en nee-zeggers en je komt daar toch niet uit. Net zoals allround en specia uh, je specialiseert. Maar ben jij komt... nu een ja- of een nee zeggen de... tegen buiten ijs? Nou, nee, ik, ik vind van niet. Want <lacht> ik vind dat de omstandigheden gelijk. Maar ik las in een column gisteren of vandaag van Sven Kramer... die er eigenlijk heel op verheugt. Hè? <lacht> dus sommige mensen zeggen ja, sommige zeggen nee. Ik vind dat de omstandigheden, uh, zeker met een Europese kampioenschap... of een wereldkampioenschap, gelijk moeten zijn. Ja. Maar waar zijn ze gelijk vandaag? Uh, ik, heb het, ik moet je zeggen, vandaag heb ik het niet gezien. Maar nou, je, hebt de, je hebt de kans dat het niet gelijk is natuurlijk. Ja. En dat is al genoeg. Ja, dan, dus, dan moet je er dus niet aan beginnen. Er stak een wind op op een gegeven moment. Het ijs is anders. Ze trainen het hele jaar binnen om vervolgens... een Europees kampio's gebuiten te rijden. Ja, maar dat, dat, is dat, dat is natuurlijk ook raar. Want ze kunnen ook gewoon buiten, buiten, buiten gaan trainen. Maar ik denk dat dat in principe ook niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat het beter is om onder, onder goede omstandigheden te trainen. Dan neem je in ieder geval die techniek en die snelheid mee. Als je een één keertje op een buitenbaan rijdt... Ja, dan, dan, dan kun je er beter makkelijker doorheen rijden zelfs nog. Dus ik denk dat dat alleen maar een voordeel is. Is het toeval dat bijvoorbeeld oud skiller het dan goed doen? Nou, die dat, is een, een die dat, dat is een type schaatser. Dat is een type schaatser die dus wel makkelijker op het ijs uit de voeten kan. Maar ik neem altijd als voorbeeld Jeremy, Jeremy Water, Waterspoon. Uh, die is echt opgegroeid in Calgary. Hij heeft alleen maar geschaast in Calgary. En, uh, maar die reed ook op banen als Warschau. Die reed, die reed zo ongelooflijk hard en op buitenbanen. Dus dat, dat, dat, dat heeft uh, denk ik geen enkel verband met, met elkaar. Ja. Maar wat is dan de conclusie nu? Ah, de conclusie is dat het... Uh, uh, Um, dat, ik, ik denk dat we een beetje de heroïek missen. In, het, in de schaats. Dus en dat, het moet gewoon of heel hard regenen of uh, hele dichte nou, mist of heel hard sneeuwen bedoel en, je dat en zo? En is als het, snijdend koud, zijn Nou, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat zie je nu wel gewoon in, in die wedstrijden. We willen graag op dat kleine baantje daar met wind en daar willen we het graag, graag over hebben. Terwijl ik wil liever die onderlinge strijd zien. Ik wil graag zien dat uh, Koen van graag van de Jan Blokhuizen huizen wil winnen. Dat er een beetje wrijving is. En dat soort strijd wil ik, wil ik, wil ik, graag, wil ik graag zien. En dan mag er best wel een keertje wat tegen tege, tege elka elkaar gezegd worden. Maar dat, maar dat, dat gebeurt allemaal niet. zijn allemaal hele brave profs een hele goede goede profs die allemaal heel keurig weten wat ze wel en wat ze niet mogen mogen zeggen. Dus moet dan die heroïne maar een klein beetje uit de omstandigheden. Maar het komen. is ook een beetje een compromis toch? Colobo staat ook bekend om een redelijk stabiel klimaat, terwijl je juist bij buiteneis ja. inderdaad. In onze renner Iep Kramer, die ooit een titel speelde in dragen omdat het keihard begon te sneeuwen en zo. Ja, maar dat, dat moet niet... Nou, inderdaad, Colalbo is, in, is normaal gesproken altijd een heel, heel mooi plaatje... met heel veel sneeuw en het is daar, de zon kan, kan, kan, kan daar heel, heel mooi schijnen... maar het is er nu, het is helemaal geen sneeuw, het is troosteloos... het is ja. een hele hoge luchtvochtigheid terwijl je daar op 12, 1300 meter hoogte zit... Terwijl het daar eigenlijk heel erg droog moet zijn. De omstandigheden zijn niet des Colalbo's. wat, wat ja, wil de ISU eigenlijk, vraag ik me af. De, bond, de, internationale, nou, de internationale bond. Ja, wil die binnenbanen of buitenbanen? De ISU als... heeft, heeft daarover helemaal geen enkele visie. Die ISU die heeft alleen maar uh, belang bij wie wil wie wilde een wedstrijd hebben. En uh, wie is een vriendje van Ciguanto? Hm. Uh, Ciguanto is een, is een Italiaan, dus het zal naar, een wedstrijd naar Italië moeten. En heb je Bazelga of Colalbo. Nou, dan, dan moeten we blij zijn dat, dat we in Colalbo's gaan. Nou, gaan. dat is een erg grote kritiek die je geeft. Maar dan moeten wij als grootste schaduw. Uh, daartegen ageren natuurlijk. En heel erg duidelijk tegen ageren. Ja, maar je want moet wel. Er wat... zitten nu 400 man op die tribune. Dat is toch ook. 1400? Of 1400? Ja. Nee, in drie dagen volgens mij. Ja, je hebt 1400 ja, ja, Maar ze blijven Red. drie dagen zitten. Dus, hè? Die, die dat supporters. is niet heroïs, uh, moet ik je zeggen. Maar je kan niet alleen maar Tielf blijven schaatsen. Je moet het ook een beetje Europees verspreiden. Nee, nee. Dat ben ik met je eens. Maar dan moet Italië dus een overdekte baan hebben. En, uh, en daar dwing je ze toe als je niet. Uh, maar Italië niet, heeft he? een hele mooie Olympische baan uh, Turijn, ja. Alleen ja. er wordt niet meer geschatst. Maar er zijn banen genoeg hoor. Ik denk als je kijkt ook naar Insel. Normaal was het altijd buitenschaatst. Nu is daar een hele mooie overdekte ijsbaan. Als je kijkt hoe, hoe, hoe, hoe, hoe de ijsbaan zich ontwikkelt. Er zijn drie nieuwe ijsbanen in, in, in, in Rusland. Uh, is Eentje in Kazachstan die wordt, uh, wordt binnenkort geopend. Dat zijn fantastische accommodaties. Dus uh, er zijn plaatsen genoeg om, uh, om mooie wedstrijden te houden. Even naar het toernooi zelf. Uh, gisteren en vandaag viel op dat Blokhuizen... Uh, heel veel risico heeft genomen. Met een semi-kick finish, als ik het zo uh, mag noemen. Ja. En met een, uh, voor de mensen die dat niet weten: dat je met je voet vooruit uh, gaat finishen. Dat mag niet meer als je geen contact meer hebt met het, uh, met, het, uh, met het ijs. En hij schopte een blokje weg. En dat mag ook niet. Hij is nog net niet over de rand gevallen. Maar hij zat er wel heel dicht tegenaan. Nee, nou, dat is eigenlijk uh, als je een hele goede allrounder bent. Maak, dan neem je zulke soort risico's niet. Dat, dat, dat vind ik gewoon niet slim. Ik denk, als je nou in een wildcup rijdt. dan neem je alle risico's. Dan wil je winnen of verliezen. Nou. Vlies je een keertje, word je eruit geschoten of je, of je rijdt over een lijntje heen of je raakt een blokje. Dan is de, de dag na gewoon weer een nieuwe wedstrijd en dan heb, je, heb, je, heb je weer nieuwe kansen. Dit is één EK en dan vind ik het uh, eigenlijk niet dat je zo'n soort risico's moet nemen. Hij heeft echt geluk gehad, want blijkbaar lag het blokje niet helemaal op het lijntje. Um, dus, dus hij komt er wel weer go go goed, mee, goed mee, mee, mee weg, maar het is natuurlijk wel... Ja, het is een geluk, ik, ik vind het... Uh, dat risico moet hij gewoon niet nemen. Nou nou goed, ik zei het al. Ik, dat was mijn moment van de week. Mm -hmm. Maar hoe kunnen die blokjes verkeerd leggen? Want het is niet even een millimeter. <kuggen> nee, ze moeten aan de rand van de lijn liggen en slagen op de lijn. Ja, maar nou, daar... zien de coaches dat niet? Je hebt controleurs, diegene die het neerlegt. En, speel, en uh, uh, uh, sporters zelf. Ik begrijp dat ja. niet. Ja, maar daarin kan denk ik de sport nog wel een, een, een, een slag maken. Daarin moeten ze gewoon professioneler zijn. Uh, als je weet dat zo'n blokje daar ligt en dat er zo'n zware consequentie aan zit als iemand dat blokje weg, weg, weg, weg trapt, dan moet dat blokje ja. gewoon goed zijn. Maar er zijn nog veel meer dingen. Als je kijkt alleen maar naar als ergens een keer een, een gat is, is, is in, in het ijs, dan lopen daar meteen drie verschillende mensen heen met verschillende jassen, met verschillende functies. Coaches gaan, gaan er zich, zich, zich mee, mee bemoeien. Dan ligt zo'n wedstrijd makkelijk een keertje 10, 20 minuten stil. Dan is het invloed op de wedstrijd dat een wedstrijd 20 minuten stil ligt veel groter dan het kleine gaatje wat er ligt. Dus ik denk van, laat dat gat lekker zitten en doorrijden met die handel. Maar, maar, maar dat soort dingen, dat, dat is gewoon amateurisme. En daar moet gewoon professioneel over nagedacht worden. Ik heb vorig jaar, was, was ik op de Olympische Spelen in, in, in Vancouver. En toen ging ik naar een ijs-hockeywedstrijd hockey, hockey kijken. Er waren ook allerlei gaten, gaten in het ijs. Daar ligt de wedstrijd eventjes 30 seconden stil. Want er is, een, er is iets, hè, 30 seconden. En dan weten ze ook precies, dat is maar maximaal 30 seconden. De, de renner een mannetje het ijs op, en dat ijs moest binnen 30, 30 seconden gemaakt worden. Is het niet klaar? Moest hij wegwezen, want de wedstrijd moest gewoon doorgaan. Dat is professioneel en dan pak je de, pak je de, de sport ook professioneel aan. Maar dit, dit, dit zijn hele knullige, knullige fouten. Groen. Ja, topsport draait om details. Dit is ook met tennis, inderdaad, als één lampje verkeerd staat, <laughs> dan, dan kan er bij wijze van spreken niet gespeeld worden. Ja. En dit gaat over centimeters. Ja, het is bizar als je dan zo'n blokje aantikt, dat je dan door kan gaan, inderdaad. Ja. Dat mag niet ja, zo maar zijn. Ik, ik denk dat we heel van groot geluk mogen spreken... dat we nu in het begin van het jaar zo uh, geprotesteerd hebben... tegen die dokterbibregel. Want daar zijn wel de verhoudingen tussen de ISU en de schaatsen... die zijn daardoor verschoven. Ik heb ook Tron Espli gesproken en ik zeg van... weet je is dat? Of een, uh, dat? is de, de man van, van, van, van de ISU, van de technische commissie. Uh, ik zeg van, wat dan goed is dat we eindelijk eens een keertje... Uh, met elkaar in gesprek zijn van wat, hoe willen we nou die sport ontwikkelen. En daar ben ik heel blij mee. Want als dat, als dat er niet geweest is, als die niet. Verschoven was van de schaats hebben blijkbaar echt wel meer invloed. Nu dan had daar is gewoon heel star gezegd: van disqualificatie hier, disqualificatie daar, en het maakt allemaal uit. En nu durven ze dat gelukkig niet meer, want het is wel. Uh, ik zou het zou echt verschrikkelijk zijn voor de sport als een Bian Blokhuis daar diskwalificeerd wordt, of een uh, of een bukkel vandaag met een met een met een kickfinish. Dat zou... we hebben of al, al weinig all-rounders en dat, als je ook nog de ja, beste als je die, die regels haalt, maakt, moet je uh, het wel toepassen. Ja. Want ik zie die bukkel gewoon met zijn voet over. Boven het ijs. Ja. Ja, maar daarover, het is een, het, in de basis is het een goede regel. Want die kickfinders vind ik ook belachelijk. Waarom vind ik hem belachelijk? Ik vind hem belachelijk omdat als je hem vooruit schopt. Hè, dan moet die tijd weer aangepast worden. En ik heb er een hekel aan. Ik wil als die mensen over de finish komen. wil ik meteen die tijd zien. Ja. Maar alleen, er is weer niet over nagedacht. Over de, over, over de straf. Want als je dus blijkbaar een kickfinish doet... dan kun je ook zeggen, half de seconde... Ja, of het achterste been telt of zo. Half ja. Achterste, ja. achterste been telt. Ja. Word je, dan, dan benadeel je jezelf drie tiende van de seconde. Dus dan doe je het gewoon niet meer. Maar nu, wat doen ze... Nee, kickfinish is disqualificatie is eindig nooit. Maar voor dan niet gedisqualificeerd. Dat snap ik nee, dan omdat niet. Omdat ze dat niet durven. Al ik weet zeker, als ze gezegd hadden van achter zijn been telt, dan dan, dan, dan was, was, was, was er wel die straf. Maar waarom heb je dan die regel gemaakt? Terwijl je hem niet gaan ja, toepassen. Ik dat is niet meer te begrijpen. Maak die regel gewoon niet. Nee, Neen, maar die regel is gemaakt. En is dus één dan keer in de toepassen. twee jaar is er een congres, dus één keer in de twee jaar kan die regel veranderd worden. Dus uh, uh, ze hebben gewoon echt een fout gemaakt. Ze hebben echt fouten gemaakt af, afgelopen congres. En uh, die kunnen ze pas herstellen. in. Uh, maar hoe over kan Bukken jaar. aan jouw ogen dan morgen nog mogen rijden? Nou, omdat ik... Ik, ja, ik, ik ben voor de sport. En ik ben niet voor, voor, voor, voor, voor, de, voor, voor die regeltjes. Ik vind dat de beste rijders moeten uh, moet, moet, moet strijden. En ik vind het uh, volkomen belachelijk. als. Maar als ja, dan het, mag uh, Olde morgen ook zo'n kickfinish maken. Als Bukken mag. Nee, dat, ja, dat mag hij niet. Uh, maar ik, nogmaals, ik vind het uh, een slechte. Uh, ik, vind, ik vind de strafmaat gewoon veel te, veel te zwaar. En, ik, en, en nog we moeten op, op dit moment moeten we een beetje schipperen. Want het is rekening erop dat voor de ISU, hè, die dus eigenlijk nu zegt: van, We hebben die Dr. Bibber-regel in het leven geroepen, uh, maar we gaan hem nu anders interpreteren. Dat is een hele grote stap voor ja. de ISU. Dat zijn mensen die, ja, die, die willen helemaal niet, com niet communiceren met, uh, met, met, met sporters. Dus dat willen ze dan, voordat ze daar zijn. Nou, daar zijn we nog niet, dit is al een enorme stap dat, dat ze nu zeggen... Van, we gaan de regel iets anders interpreteren. Dat is eigenlijk zeggen ze van, uh, jullie hebben gelijk... maar dat durven we alleen nog, nog ja. niet te zeggen. Ja, en je moet ik, ook wel pas die sport niet kapot maken. We zwemmen ja. met die pakken. Bedoel, op een gegeven moment zwommen ja. ze de ene en andere wereldtekort... wat helemaal niet meer te volgen. En Dat hebben ze weer allemaal teruggedraaid. Met fietsen ook zeggen. Op een gegeven moment die fiets is zo... en we gaan er niet meer uh, eindeloos aan sleutelen... anders krijgen je een andere sport. Ja, ja dat ja. heb ik ook gehad over tot tot mijn, slot, ook mijn, we, de En Uiteindelijk gaat het erom... Uh, we, we, we, we gaan de verkeerde kant op... omdat we de sport steeds cleaner willen maken. Steeds uh, duidelijker, omlijnder. Uh, en daar gaat het niet om. Het gaat om dat we de strijd moeten, la moeten ja. laten zien. En dan is zo'n lijntje of zo'n is niet belangrijk. We moeten Op een of andere manier moeten we de sport kunnen veranderen... dat we die strijd zichtbaar kunnen maken. Dat er echt gevochten wordt op het wel. Want ja. dat maakt sport Emotie, mooi. Ja, strijd moet eerlijk zijn. Natuurlijk. Is er een atletencommissie... Ja. Eigenlijk binnen ja, de nou, ISU. Dat zo, dat Als soort dingen, ik jou zou praten. dan, dan zie ik jou er al in zitten. Nou, <laughs> ik, ben, nee, ik, ik, uh, ik, ik wil graag ergens tegen. tegen uh, ik wil graag sneller. En dan, uh, uh, ik heb daar geen geduld voor. En vooral niet bij, bij, bij, niet bij, bij de ISU. Want dan moet ja. ik me op een bepaalde manier gedragen. En daar ben ik niet ja. geschikt voor. Dan moet de ACU misschien aanpassen, dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat uh, vergt wel heel veel bergen om te verzetten wellicht. Ik, ik krijg een vraag binnen op het sportforum met NOS.nl van Erik Kruisberg. Uh, die zegt, uh, hoe kan het toch dat iemand als Wouter Heuvel maar geen echte topper wordt? Is dat mentaal? Heeft hij gewoon niet meer uh, talent? In wat voor zin verschilt hij van uh, Sven Kramer? Hij moet toch Europees kampioen kunnen worden? Ik heb jaren met uh, Wouter getraind en Wouter is identiek aan Sven qua fysiek. Uh, uh, echt ongelooflijk sterker... ongelooflijk vermogen strapt hij allemaal... en dat vind ik eigenlijk ook... hij moet nu gewoon die Hansen oppakken... en hij moet het gewoon laten zien... en daar heeft hij toch gewoon moeite mee... hij heeft toch... hij zei altijd dat hij altijd achter, achter zijn kraam... altijd was hij maar tweede... maar nu moet hij dat eigenlijk doen... en ik ja, denk dan toch dat het mentaal... Is. want fysiek is de jongen sterk zat... Ja, maar dan is dus de vraag... Fysiek, van, waar zit het hem dan in? Nou, dan kan hij dat mentaal gewoon nog, nog niet dragen... want dat zie je vandaag ook wel... vandaag laat hij ook een hele goede 1500 100, 100, 100 meter zien... dat zie je hem ook vanaf het begin af aan vechten. Die jongen is zo ongelooflijk snel. Het slaat nergens op dat hij 37-1 rijdt daar op, op de 500 meter gisteren. Dus eigenlijk moet hij eerst die 37-1 rijden... en daarna kan hij pas vrij uitschaatsen. Nou, is, dan is misschien toch een beetje het verschil tussen een winnaar en, een, en geen winnaar. Je kunt het wel leren, maar dat is het nog net niet. Bukkel, toch een beetje hetzelfde verhaal. Ja. En ook, weet je, Bucko die heeft ook die strijd. Die kan pas boven zichzelf uitstijgen. Als hij die strijd met Sven aangaat, Dat ja. liest hij hem iedere keer wel net. Maar eigenlijk nu ook, want hij haalt ook niet zijn, zijn, zijn, ja, zijn eigen niveau. Ja, ja. Hij heeft echt, dat niveau is echt lager dan dat het vorig jaar is. En dan zie je wel mensen, jonge jongens... als Koen van Wij, als Wout, als Jan Bokker... die eigenlijk niet zo goed zijn als een bukko. Maar die dan wel voor bestrijden. Die tonen wel een dat is wel mooi. De die kan nog makkelijk Europees kampioen worden. Ja, maar dan nog heeft hij niet dat niveau gehaald... wat hij vorig jaar wel haalde. We gaan even naar het vrouwentoernooi met jullie goed vinden. Vandaag eerst de 500 en dan de 3000. Op de 500 werd Marit Leens tweede en op de 3 kilometer derde. Iedereen wist dat een bijzonder slechte 500... en maakte het een beetje goed op de 3 kilometer. Ja, de woede is zeker uitgereden. Uh, ja, ik weet van mezelf wel dat als ik slecht 500 rijd... dan uh, kan ik meestal de knop omzetten uh, voor een uh, goede tweede afstand. Alleen uh, ja, deze 500 van vandaag was wel echt uh, prut. Ik ging naar mijn hotel, toen heb ik een stable ondergezet en dacht van 3 kilometer ben ik Olympisch kampioen opgeslagen geweest... Dus... Ik ga nu godverdomme laten zien dat ik daar ook hard op kan schaatsen. Ik heb alles gegeven en dan is het jammer van die twee seconden. Maar ja, dat is gewoon op dit moment niet anders. En, uh... Nou ja, het geeft nu geval veel vertrouwen voor de dag van morgen. Iedereen bewust. Tom, mag ik bij jou beginnen? Uh, Erben zei eerder in onze uitzending al: van... Uh, het kopje staat niet goed, ze was niet gefocust. Ze was met andere dingen er hoofd bezig. Mag ik eerlijk zeggen, ik denk dat dit een vraag voor Erben is, omdat ik er te weinig. Uh, ja, maar Erben uh, heeft zijn mening al gegeven. Ja, nou, dat uh, dat weet ik, maar ik vind het zo als wijsneus spelen, hoe ik mijn me, uh, mening moet geven. Ik uh, weet er eigenlijk geen niks zin over te zeggen. Je kan wel weer zeggen mentaal, of weet ik veel wat allemaal. Ja, wat bedoel ik ermee? Ja, ik ben e e ook een er, e e e buitenstaande, maar ik lees wel vooraf in de kranten... van vier jaar geleden dat ze verloor van uh, Sublikova... en dit ging nu haar ternooi worden en ze ging nu het bewijzen... en Kalobo was haar plaats. Ja, ik denk, ze was nu al nu, nog te veel bezig met het, uh, de, de afgang van vier jaar geleden eigenlijk. De, de, de is dat zie ik als buitenstaander. Nou, als afgang. Je verliest op 1400 ja. is dat? Hij ja, gewoon 14 ja. seconden voor. En ze dachten dat ze kampioen was. Ze had al een interview gegeven dat ze kampioen was. Maar ze werd geen kampioen. Ja, maar goed. Het is weer ja. allemaal psychologie van de koude grond natuurlijk. Hè? Nou, daarom durf ik niks te zeggen. <laughs> ja, maar ik denk wel dat ze... Als ik haar zie... Uh, ook hoe, hoe makkelijk ze, makkelijk ze dus er weer overheen stapt... Dan moet er eigenlijk een coach zijn die zegt van... Ja, je hebt gewoon echt... Ze is wel gewoon een prof en ze mag die fout gewoon niet maken. En, en zij is echt, een, echt een, een groot sporter, ze is een drievoudig Olympisch kampioen. En dan mag je daar ook gewoon op aangesproken worden. En dan vind ik dat, uh, dat, dat door dan weer maar weer even een goede, goede afstand daarna te rijden. Dat is voor mij te makkelijk. Dan maak je, daarna maak je nog een keer die fout. En ik, zij is zo goed, zij is van zo'n kaliber, dit hoeft zij niet te maken. Dus dit mag ze zichzelf echt aanrekenen, die 500 meter. Wordt ze dan nou verkeerd gecoacht, Emma? Eh, nou, ik denk dat je, als ik de afgelopen dagen de interviews gezien heb... dan, dan denk ik dat, dat, dat iemand wat wel tegen haar moet zeggen... ook kappen met dat, met dat collabo-verhaal. Ja. Morgen de vijf meter is het allerbelangrijkste afstand. Daar moet je gewoon winst pakken. En ik denk dat je daar harder tegen moet zijn. en Harder naar haar moet zijn, want je moet haar eigenlijk scherp zetten. Want als ze namelijk... Uh, uh, de, de, de, het is meer dat haar omgeving van haar, we, we, we moeten lekker in de vel zitten... en dan is het wel goed en dan gaat het, we, gaat, het, gaat het wel goed. Nee, gewoon zeggen wat je moet doen. En blijkbaar heeft ze dat gewoon nodig. Wat bedoel je met harder? Nou, ik denk dat ze daar te makkelijk over die vijf, vijf, eh, 500 meter Dat zag je ook wel. Ze maakten eerst een start. Nee, je mag geen vals geen maken op, op, op een EK, want dat zijn de risico's te groot. Gewoon geconcentreerd, geconcentreerd rijden. En daar had ze gewoon beter moeten doen. Maar ben je wel eens op En dan moet je niet zeggen daarna van, uh, uh, ook als coach zijn, de, de, de, rij maar een goede, een goede drie kilometer, dan is alles over. Nee, dat, want dan maak je daarna maak je dan als het als je nog een keer in zo'n situatie komt, maak je weer de fout. En, en dat is gewoon jammer. Maar ben je wel eens hard gecoacht? En kan je dan als voorbeeld geven ik ben, hoe uh, dat ik ging? Ben, ik ben heel hard gecoacht. Maar ik ben, dan, dan werd ik wel altijd door een Amerikaanse coach uh, gecoacht. Maar hoe gaat het dan? Gaat hij dan voor je staan en schreeuwt hij in je gezicht? Of hoe gaat dat? Nou, ik heb geleerd eigenlijk, dat ik uh, uh, ook in mijn eigen carrière... Uh, uh, als je verliest, hè, dan kun je, heb je daarna altijd een heel goed verhaal waarom je verloren hebt. Uh, mm. En daar heeft, heeft iedereen begrip voor. Ieder, iedereen wil overal interviews krijgen. En de, maar uiteindelijk willen mensen gewoon winnaars zien. Dus je hebt één dag profijt ervan. En de één dag heb, heb, je de, heb je de sympathie. Maar daarna lopen ze gewoon weer achter, weer achter, de, achter de winnaars aan. En dat is, dat is, eigenlijk moet je dat van tevoren gewoon realiseren. Als je echt goed bent. Als ze echt zo goed is als dat ze was, dacht dat ze was. moet ze dat gewoon la, la, ze laten zien. Ze ze was in vorm. En dan krijg je verhaal. Het was gewoon prut. Het ging niet. Maar dat ja, is dus is dat niet verklaarbaar met elkaar. Dus, dus, dus heeft maar, ze dan, als, als professional heeft ze dan toch zelf gefaald. Ja, Mag maar Dan is het weer heel makkelijk als ze dan zelf zegt van ja, het, ik ben slecht. Hè, dan, dan, dan is het alweer goed geweest. Want ze heeft zelf alweer het, het, het boetekleed aangetrokken. Dat, ik vind het ook te makkelijk. Ja. Ik vind het te makkelijk. Goed, Sablikova, Europees kampioen. Koen? Ja, die staat nu wel ver voor. Ja, misschien kan Wüst, ze, zal morgen alles proberen op de 1500 meter. Maar ik denk uiteindelijk niet zo voldoende zou zijn. Zeker omdat er ook een buitenbaan is. Al oh, schijnt die je licht geblesseerd te zijn, maar daar was eigenlijk ja. weinig aan te zien uh, vanmiddag. Ja. Nee, die was, niet, die, die was nee. helemaal niet geblesseerd. Die is hartstikke sterk zelfs. Dus uh, die, wordt, die, wordt, die wordt Europese kampioen morgen, als er geen fouten gemaakt worden. Dit is worden. haar thuisbaan ook een beetje. Die traint ze toch ook heel nou, veel? Nou, ze traint heel veel in Erfurt, maar ook in Berlijn en ja. ook op uh, kamp -Kolland. Maar alle Nederlanders trainen daar ook heel graag. Dus wij, ik denk dat... Uh, ja, wij, wij trainen daar vaker. Het is een heel, hartstikke fijn, fijn baantje om daar gewoon tien dagen te zijn. Trainen. En dat blijft voorlopig ja. zo, denk <laughs> ik ook. Want ik verleg, vergelijk een beetje met Sven Kramer, de carrière. He, ze gaat nu, vanaf nu, lijkt me alles en alles winnen op de O-round. Op, op zal, zal ik over koof ja. aan? Nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat Irene kan echt... Ik denk zometeen in Calgary... Uh, ik zal hem misschien ook wel nu een beetje prikkelen, Irene. Maar ik denk dat ze, dat, dat, dat ze in Calgary... Uh, als ze dit goed evalueert, dat er een hele andere Irene hier staat... en dat het, uh, dat het weer helemaal een, een heel open toernooi kan worden. Maar dan moet ze hier wel, wel van leren. We gaan dit afronden, uh, want um, ik wil Koen ook uitgebreid het woord geven. Het is logisch dat jij er veel aan het woord bent, omdat we het over schaatsen hebben. Daar weet je heel veel van. Mm. Koen weet toevallig heel veel van PSV. Uh, PSV zit in de problemen. Uh, op langere termijn krijgen ze een probleem als de financiële huishouding niet wordt aangepakt. Technisch directeur Marcel Brands daarover. PSV is uh, in principe een gezonde club die uh, nu een moeilijk jaar heeft... omdat het uh, een huishouding had en heeft die op Champions League voetbal gebaseerd was. Er zijn elf spelers vertrokken en er zijn er vijf teruggekomen. De topsalarissen zijn, uh, zijn afgeroomd, premies, daar hebben we al stappen in gemaakt. Alleen, ja, dat, uh, dat lukt niet allemaal in één jaar. Ja, Koen, je hebt uh, in de NRC een artikel hierover uh, geschreven. Je hebt je er helemaal in verdiept. Hoe groot is het probleem bij PSV? Het nou, is altijd wel bizar ook om zo'n brandstand te horen. Want PSV is in principe een gezonde club. Als je dan het jaarverslag leid, uh, leest... dan zie je dat ze voor het tweede jaar achter elkaar... 17,5 miljoen gulden in de min uh, gaan komen. Euro, dit euro jaar. mag ik aannemen. <laughs> uh, euro, ja. ja. Dus ze hebben een schuld van meer dan 35 miljoen. Uh, ze krijgen volgend jaar een negatief eigen vermogen. Elk ander bedrijf zou ja, alle alarmbellen gaan rinkelen... en zou bijna eigenlijk zo goed als failliet zijn. In het jaarvlag van PSV waarschuwt de accountant... hun eigen accountant ervoor dat PSV binnen een ja, mum van tijd in acute financiële problemen kan komen. Als er geen... Uh, dit seizoen nog, hè, dan heb je het gewoon over... uitbetalen van salarissen of kopen van materiaal. Uh, daarbij uh, hebben ze een lening gekregen van een eigen commissaris... van 4,8 miljoen. Dus degene die het beleid moet controleren... heeft zelf de geld in de club gestoken... en wil dat natuurlijk uiteraard weer terug hebben. hebben ze in het verleden ook gedaan. Dat commissarissen zelf uh, meededen aan het spelersfonds... En vervolgens werden die spelers verkocht en verdienden de commissarissen er geld aan. In de voetbalwereld gebeuren echt bizarre dingen wat dat betreft. Ja, het verbaast jou dus ook. Het heeft jou ook verbaasd in alles wat je las. Dat, wat was de grootste verbazing? De grootste verbazing is dat je gewoon in het jaarverslag leest. En dat probeer je altijd een beetje te verdoezelen. Ze geven dan twee maanden van tevoren een persconferentie. En daarmee is het nieuws, uh, ja, klaar eigenlijk. Maar het nieuws is veel gedetailleerd. Dat de accountant dus zegt dat PSV in acute... Uh, uh, nood kan komen. Zelfs het voortbestaan van de club is in gevaar. Als er geen... Maatregelen nemen. Top? Dat is nogal wat, om in je eigen jaarverslag uh, te zetten. Ja. Nou ja, dat staat in het jaarverslag. Maar dat doet me verschrikkelijk pijn. En ik heb ook geen goede hoop voor PSV. Dat brands begint met in principe een gezonde club. Ja, dat is bizar. In principe ja. zijn ze dat dus niet. En als je zoiets gaat... Je moet het gewoon noemen, want dan kan je er iets aan doen. Als je het gaat ze zullen er dus nooit wat aan gaan doen... omdat ze het hele probleem bagatelliseren. Nou, dat is typisch voor de voetbalwereld. Kijk, meneer Tini Sanders, de algemeen directeur, komt van Capina... Nou, als hij dit jaar slag bij Campina had gehad, dan had hij echt een heel fors probleem. Hij houdt hier een nieuwjaarstoespraak en zegt: Alle problemen zijn opgelost. Ik wilde nog wat vragen stellen, maar dat kon uiteraard niet. Want hij had zijn praatje gedaan en dat was het. En dan gaan over op toorden van de dag. Afvalaai is weg, reis is geblesseerd, andere is weg. Er komen helemaal geen vervangers voor. Dat doen ze toch goed? Wat zouden de rotzooi binnen zijn huis? Gooi ja, maar goed, de, de groep nu. goed, maar als journalist moet je wel proberen aan te tonen hoe het, hoe het werkelijk in elkaar zit. Als ze straks echt omvallen dan. Uh dat hebben ze echt een probleem? PSV gaat toch niet omvallen? Uiteindelijk zullen ze nooit omvallen. Ook Feyenoord niet, ook PSV niet. Maar het geld, iemand moet dit wel betalen. We hebben gewoon 35 miljoen euro schuld. Geen bank steekt er geen euro meer in. Maar wat zijn er zijn ook aanknopingspunten waarbij je denkt van, nou, uh, hierbij kan het nog wel goed komen met PSV. Nou, ze doen wel dingen. Bijvoorbeeld het, de salarissen naar beneden. Maar dan heb je dus, we gaan niet meer dan 1 miljoen euro salaris betalen. Wat voor bedrag je het over hebt, 1 miljoen euro. Maar anders, anders krijg je gewoon geen goede spelers. Ja, maar nu heb je 35 miljoen euro schuld. Die moet je toch ooit weer terug gaan betalen. En als club kan je failliet gaan. Er zijn voorbeelden genoeg. En het moet ook afgelopen zijn dat uiteindelijk de gemeenschap... weer kan gaan betalen. Zoals het in het verleden is gebeurd bij Vitesse, bij den haag eh, Feyenoord misschien. Maar dat is natuurlijk een keuze. Kijk, als je kunt zeggen van we gaan alles saneren... we gaan alle spelers eruit doen, we gaan geen salarissen meer betalen... Dus dan zijn we volgend jaar gedegradeerd. Dan zijn de problemen nog veel groter. Dus wat voor keuzes heeft PSV dan? Maar dat is ook moeilijk. Er is eigenlijk nog maar plek voor één serieuze kandidaat voor de Champions League in Nederland... Nee, en Space V heeft 13 seizoen de Champions League gespeeld. Zo'n beetje record houden in Europa. Mm -hmm. Daar hebben ze hun begroting op afgestemd. Maar ja. de laatste twee jaar haalden ze toevallig even niet de Champions League. En dan heb je dus gelijk over verschil van 17 miljoen euro verlies. Mm -hmm. Dan is de vraag voor het seizoen... ga je nog een keer inzetten op Champions League... en dan nog een keer 17 miljoen euro verlies leiden als je het niet haalt... Of ga je dat terug? Dat is ook iets moeilijks. Of je blaast je club op. Ja. Of je maar, moet terug. Ja, ja. Maar is het niet te bizar, daar wil ik even aan Ton voorleggen, dat een, uh, een bestuurder in zijn begroting meeneemt dat je in het volgend jaar natuurlijk. Champions League gaat spelen. terwijl je misschien geen Champions League speelt. natuurlijk. Die hele, laten we zeggen, huishouding is verkeerd. Uh, er bevoegd net wat voor keuze heb je. Ja, als je niet meer. Uh, je kan maar net zoveel uitgeven als je, als je binnenkrijgt natuurlijk. En niet meer. Want als iedereen zich zou redeneren, zou iedereen grof in de in de schulden komen. En iemand die normaal zou zijn... Uh die zou zeggen, hey, dit is ja, co dit uh, concurrentievervalsing. Ja. Een voordeel, er is ook een voordeel bij alles. Kijk, het grote, waar ik verdriet om heb, is dat branche het pagateliseert. Hm. Dus daar gaat nooit uh, uh, goed komen En wat uh, Koen zegt, uh, de salaris en dergelijke. Dat is een druppel op een plaat. Dat is niet structureel eigenlijk. Maar het grote voordeel is dat je eigenlijk nu naar de jeugdopleidingen moet gaan. En naar jeugdige Nederlanders. En dat vind ik een groot voordeel. Ja, dat is ook een Laten we eens een vergelijking trekken PSV en NAC Handelsblad. We hebben allebei ongeveer 200, 300 mensen in dienst. Wij betalen ook geen uh, buitensporige salarissen. En wat denk je dan, als we dat niet meer kunnen betalen... zegt de overheid gewoon, ja, betaal die journalisten wat minder. Bedoel, dat in de voetballerij toch ook, waarom moeten die mensen 1 miljoen euro verdienen... als je 35 miljoen euro nou, schuld hebt? Dat kan gewoon niet meer. Vrienden, denk ik. Ja. Ja, maar ja, dat, dat, dat er wordt nog steeds gedaan. Ja, maar er is ook een soort morele chantage. Van, ja. Het geld is namelijk van niemand. Van wie is het geld? Van de supporters. Wie zijn dat? Dat is niet bekend. Zo'n algemeen directeur die zit er een paar jaar en loopt straks fluitend de deur uit. Maar hoor. is het ook wel logisch, als je 13 jaar lang Champions League speelt, dat je daar op een gegeven moment een begroting op maakt van dat je een Champions, Champions League speelt? Nee, of, dat is niet zo. Uh, wat jij nu als duurt. je dat ook niet doet, dan kun je nee. daar ook geen ambitie... Nee, ja, nee, dat nee, is precies nee, het probleem. Ik, ik deel je de mening, maar. Ja, maar ambitie geeft ook hoop. Ja, nou, de ambitie is de jeugdopleiding beter maken en dan op lange termijn. En uh, ik ben... Jij verklaart goed, Erwin. Dank je wel. Maar, het, hm. maar het is, die verklaring kan nooit een legitimering zijn voor wat en ze en doen. En Feyenoord heeft dat ook gewild. Hè? Vier jaar geleden zei hij, wij gaan de Champions League spelen. We gaan van Marwerk halen, we gaan Makai halen, we gaan Hofland halen. We gaan van Bronkost halen, we gaan Landzout halen. En dan gaan wij de toppen. Maar, ja, maar Ze behaalde is... toevallig niet de Champions League. En staan nu 40 miljoen in de min. Ja, maar dat zijn, dat zijn ook andere keuzes. Dat zijn allemaal oudere spelers met een heel groot salaris, waarbij je ook geen geld meer aan, aan, aan kunt zien. Ja. Dus dat, dat is een blijkbaar is gewoon een slecht, slecht, slecht, slecht, slecht, slechte keuze. Dus als je er nu wel in jeugd, maar er gaan wel jongere jonge spelers. Maar die hebben, als je die, die geen salaris betaalt, dan gaan ze gewoon weg. Dan zijn ze ook weg. Ja. Dus ah. ik denk dat de slagers hier, hier wel even los van staan. Nou, maar beleids, beleidsmatig, altijd een slechte keuze als je uh, 30, 40, 50 miljoen in het verlies ja, komt. Ja. En ik vind dat Koen iets te makkelijk overgaat. Ja, die vallen niet om, hm? die clubs. Nou, ik zit me af te vragen, als we het nu okay. ook over, over Feyenoord... maar misschien, want PSC heeft natuurlijk niet zo slecht eigen vermogen op dit moment. Nu maar, 12 miljoen, maar min 6,9 miljoen min ja, nou ja, 45. 9 9 Hoe moet je daar in hemelsnaam ooit uitkomen? Goed. Uh, professor Boot heeft uh, gesproken. Uh, sportforum met NOS.nl. Als u nog uh, wilt uh, reageren, u luistert naar het sportforum... met Tom Boot, Erwin Wennemars en Con Greven van NRC Handelsblad. PSV sluiten we af. We gaan uh, naar het wielrennen, Nederlandse wielerploeg. Vacan Soleil mag meedoen aan de ronde van Frankrijk. Uh, we kregen plekje in de Pro Tour, hoogste divisie van het wielrennen. Maar er was nog geen duidelijkheid over uh, de drie grote rondes. Maar de ploeg is er echt klaar voor. Manager Daan Luiks. Ja, die vraag kun je zelf natuurlijk altijd stellen. Drie grote ronden rijden op één jaar is een hele grote inspanning. Uh, we hebben remmers die de kwalificaties hebben om zelfs een, uh, een ronde op het podium te rijden. Dus we zijn er klaar voor. Uh, het is niet zo dat we in elke grote ronde voor het klassement kunnen rijden. We zullen uh, in sommige ronden rijden voor het klassement en sommige ronden rijden voor... Uh, ja, dakoverwinningen. Ja, van Kansel Ton. Goed, dat er een uh, opnieuw een Nederlandse ploeg bij is gekomen in de Tour. Ja, ik vind het in, wel... in de drie grote rondes zijn. Nou, ja, maar ze van. zijn heel erg ambitieus. En dat vind ik ook goed. We je niet, ik heb het een beetje berekend voor mezelf. Maar ze moeten er zeker 8 miljoen in steken om zo'n ploeg te krijgen. Ze zijn dus zeer ambitieus. En de Nederlandse wielrennerij kan dat wel hebben... Te meer omdat de Rabobank ook tot 2016 zijn contract heeft verlengd. 16 miljoen per jaar, vergis je niet, of 15 miljoen per jaar. En wij dus uh, eigenlijk nu ploeg in de Tour de France krijgen... die wat kunnen gaan presteren. En dat is ook wel leuk als je jarenlang weinig prestaties hebt gehad. Ik vind het alleen jammer dat Van Can hey, maar Rabobank helemaal... zegt of klassement of dagoverwinningen, waarom niet beide... He, je hebt zo'n sterke plo ploegenklassement, daar wordt niet over gepraat. Dat geldt dus voor Rabobank. Ja, bij de afgelopen vijf jaar hebben we nog klassement, nog dagoverwinningen gehad. Dus als een oh. van de twee al iets uh, zou boeken, we, wordt wel altijd gesproken over het fantastische Nederlandse wielrennen. En we hebben ook heel veel talent en met Geesing ja. en anderen. Maar voorlopig. He, de, de, de, de laatste zijn de nog overwinning. is vijf, nou, zes jaar geleden. Nou, daarom ben ik optimistisch op. nu. He? En even, we moeten maar even zien hoe dat afloopt. Maar dan moeten ze niet de Mosquera en Rico aantrekken. Nou, de, de, de dat, ja. dat is onbegrijpelijk dat ze zulke mensen aannemen. Omdat dat ze dopingverdacht dat... zijn, bedoel ja. ja, je hebt gelijk die imago gelijk tegen. Bedoel. Nou, Mosquera wisten ze niet, nog niet op dat moment. He? Die is pas la, Na het contract is hij pas gepakt. Maar Rico is al duidelijk. Hij is gepakt, en... er is een maskerend middel bij hem aangetroffen. Ja, dat is toch gepakt. Nee, want anders zou hij niet meer fietsen. Nee, het maskerend middel mag ook niet. En er zijn allerlei zaken dat er toch speelt. Het verbaast mij, want hij moet gewoon twee jaar schorsing krijgen. Maar Dan Luijks heeft gezegd in onze uitzending van de week... als hij ook maar één dag wordt geschorst... Ja. Woop, is die eruit. Eruit. Maar goed, dan wordt die ploeg uh, steeds minder. En Rico is niet alleen een gebruiker. Ze hebben nog pas geleden in zijn huis allerlei pillen en weet ik veel wat gevonden. Hij is volkomen maf ook. Dus dat wordt een heel groot probleem. Het is ook, vakantie ook vaak vanuit. een beetje hypocriet natuurlijk. Ik bedoel, Rico is al een keer twee jaar geschorst. En zou hij ooit iets doen met vakantie? dan gooi je hem er gelijk uit. Ja. Bedoel, aan de ene kant ja. wil je hem gebruiken voor je ploeg. Maar, en je weet zijn verleden. En aan de andere kant wil je net of je helemaal schoon bent. En nou, dat, dat wringt steeds. Maar als, maar als, als vakantieleider wil je toch geassocieerd worden met, met, met, met goede sport? En als je dan zo ja, iemand tuurlijk. bij voorbaat al binnenhaalt... En als ik een sponsor was, ik zou nooit in, nooit in, in zo'n ploeg stappen. Ik, heb, ik ken die ploeg niet, maar ik, mijn beeld is al gewoon helemaal verkeerd. Dus, dus, dus de stad is al gewoon verkeerd. Nou, de sponsor zelf, die heel veel te vertellen heeft... die doet het juist wel. En wij zijn, we zijn alles vergeten als Rico de Tour de France gaat winnen. Ja? Ja. Ik, ja, niet. ik niet, want wie is de laatste schone Tour-winnaar? Ik weet het niet eens meer. Ze hebben allemaal, er zit er een vlekje aan. Dat is echt schadelijk voor de sport, vind ik, hoor. Nou, schadelijk voor de sport. Wat ik ervan denk, is het gebeurt gewoon. En ik vind er een heel goed evenwicht tussen de pakkans en, uh, en het rijden nu. Kijk, als ik naar de Tour de France kijk... kijk ik met heel veel plezier naar die etappes en naar de strijd die er is. Maar als je dan Terwijl twee, je toch weet dat Twee maanden wordt. later hoor je iets gepakt, maar waar heb je nou, nou zitten kijken dat accepteer je nou. Dat ja. accepteer je gewoon. En dan gaat het vooral je dat je uh, er zo naar na, na, na, moet, na, moet kijken. Ja, maar je, je denkt er op een gegeven moment niet meer aan. Maar nu zit jij tegenover me. Nu wil ik jou een vraag stellen: Individuele ja, sport, is schaatsen dan nog nooit iets gebeurd? Um, nou, ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik tegen mensen gereden heb uh, waarvan ik het niet kon winnen omdat ze doping dopen ik, ik, ik heb het nooit gezien. Ik heb het nerg nergens. Uh, ik, vind het, ik vond het echt een, was maar een enorme schok. Toen, toen uh, uh, Claudia Pechstein in één keer. Ja. In, in verband met. Met de met, met, met, met doping. Dat is voor mij echt anders. En ik geloof echt. Want ik. Uh, um, ik denk wel dat. Dat. Dat. dat uh, dat wielrennen toch wel een, een, dat een andere maatstaven voor, voor, voor zijn dan andere sporten. Dat maakt me zelf niet populair bij, bij, bij, de, bij de wielrenners, maar ik heb zoveel dingen gehoord en dat, dat, dat, dat, dat is gewoon Het was gewoon een goed op een gegeven moment dat iedereen het gebruikt. Iedereen wist het ook. En, en, en niemand praat daarover. En je en dat, kon het ook niet meer zonder winnen op, dit, op een gegeven moment. Hoe kun je dit veranderen? Ik denk dat de Rabobank dat nu toch wel, eh, ik ben er toch aan buitenstaan. Dat, dat hij daar toch wel goed, goed mee omgaat. Ja. Ik heb vertrouwen in een jongen als Robert Gezink. Of ben ja. ik neef? Nee, maar goed, wij doen het op gezicht. Maar jij, ik vroeg net aan Schaatsen. Ze, elke keer vraag ik me af, zijn wij heiliger dan de paus? We hebben ook het idee dat Rabobank niets gebruikt. En van ja. het geval Rasmussen heel goed geleerd heeft natuurlijk. Ja. Geesting, nou, dat vind ik ook zo leuk van die Rabobank. Allemaal Nederlandse renners, of heel veel Nederlandse renners natuurlijk. En wij hebben allemaal het idee dat die wel ja, uh, clean zijn. Ik heb het idee dat al die Rabobank-renners Rabobank nooit gebruikt hebben. Dat is ook typisch Nederland. Iedereen gebruikt behalve wij. Ik denk niet dat het zo zit. Het bizar is wel dat uh, het, het onderwerp werd aangekondigd als... Uh, hey, wat leuk, dat er, een tweede vakantie, dat er een tweede Nederlandse ploeg aan de toeren en aan de grote rondes mee mag doen. En toch ja. verzanden we dan toch weer in die discussie van, ja. Uh, ja... Nou, ik kijk uit naar de Tour de France, want ik vind het leuk, die twee ploegen. Maar waar ik wel bang voor ben, want er zit toch potentie, het zijn twee Nederlandse ploegen. Maar waar ik bang voor ben, is dat we net zoals in de tijd van Post en Raas... die steengoede ploeg had, maar niet voor de overwinning gingen rijden... maar voor de nederlaag van de ander. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. Ja, dat voor denk ik helemaal niet. Ik denk dat Rao, is kandelij, helemaal niet... een Concurrentie is. De Raalbak daar ver boven staat. Ik denk dat als vakantele, dat is best denkbeeldig, uh, weggaat en in een kopgroep dat er een uh, oranje renner achteraan. Rijdt. Nee, dat, ik denk dat het wielrennen daar in Nederland nog langer niet op een hoog genoeg nog, nog niveau staat. Dat ik nu echt in een fase ben van eerst samen maar eens een keertje kijken of, of, of we internationaal iets kunnen betekenen. En eens een keer een prijs winnen. En ik denk dat iedereen bij, uh, het, het zal toejuichen als Robert Gezink. Gewoon datgene laat ja. laten zien. Wat hij in zich heeft. Dat heeft Nederlandse wielren ook nodig. Het ja, zou gewoon fantastisch zijn. Maar, maar kan Van wat doen in die grote rondes? Dat is natuurlijk nah, de vraag. Je had, je had ook laatst je had een andere Nederlandse ploeg vorige keer. Ik weet niet meer hoe die Skills heette. Skillshimane. Ja, dat is toch nee, is een soort cult bijna. Het is niet die te vergelijken. Dat ken van ja. Hemel die ze best Coen deed. op als laatste binnen Dat is niet te vergelijken. Ja. We hoorden net Daan Luiks. Daan Luiks was het toch? Ja, dat En die sprak over klassement en over dagoverwinningen. Nou, dat zijn ze best, zijn stand? hun grote renners dan? Nou, we hebben Hoge Mosquero Land. en... Uh, ja, Mosquero hebben heeft gewonnen. De en ja, Mosquera. Ja. ja, maar dat zijn ja, sowieso vorst, al, al, vorst, al vorst namen die, die helemaal niks tegen, tegen Rabobank hebben. Die zijn internationaal, die mensen dus... Nee, uh, maar goed, uh, Maar Mosquera heeft, is wel zo geëindigd in een ronde, dacht ik eigenlijk, hoor. Mm. Ja. Maar broer, waarom geven we ze niet het voordeel van de twijfel? Ja, dus, van mij mogen ze het voordeel van de twijfel hebben, maar dan moeten ze zelf niet uh, het nadeel van de twijfel gaan zoeken... door verkeerde remmen aan te trekken. Er was dan nog een andere presentatie. Uh, die heel lang hebben ze het geheim gehouden, de slekjes. Het was echt, ik weet niet of jullie er iets van hebben gezien... het was echt een show, eerste klas, s'avonds sa uh, met name... S middags een persconferentie, s'avonds live op de Luxemburgse uh, televisie. Team Leopard, het uh, team slek. Ja. ja, is dat... Ja, Koen... Ja, dat vind ik, vind ik persoonlijk wel mooi. Ik vind die twee Slackbroers ook echte sportmensen. Misschien zijn ze ook wel in verband gebracht met. Maar ja, ze zijn echte strijders. Luxemburg gaat er helemaal achter staan. Het is nu de populairste sport in dat land. Er is een enorme geldschieter. Ja, dit is een, misschien ja, een soort droomploeg. Ze hebben de hele ploeg van Ries uh, leeg gekocht, geloof ik. En dan gaan nu uh, iets moois. neerzetten. Ja, ik ben, ben wel benieuwd. Nou, ja. Jij ook dan? Nou, ze hebben een steengoede ploeg, inderdaad. Ze hebben Cancellara, een van de sportmensen van de wereld. Ja. Dat kan je bijna zeggen. De gebroeders Sleck, maar ook nog Stuart O'Grady. Ze hebben dus een hele sterke ploeg. En precies wat jij zegt, ze zijn eigenlijk weg, weggegaan. In ieder geval de toppers van Ries. Ja. Dus hoe moet die het opvangen? Ik vind het... Uh, we hebben een sympathiek idee en gevoel voor. Ja, Ries heeft er doorgehaald, volgens mij. Hè? Dus die heeft ook wel een winnaar naast. Hm. Nou ja, ja ik, ik... dat is nog niet afgelopen <laughs> natuurlijk. Hè. Dat wordt nog steeds onderzocht in Spanje. Nu ook dat er die zaak met die atleten is. Maar ik heb er toch niet zoveel verduvig in dat Contador geschorst wordt. Want de voorzitter van de wielrenbond, de Spaanse wielrenbond, die het onderzoekt... zei dat hij hoopte dat uh, met Contador niks aan de hand was. Maar ja, maar... dat hoop ik in principe ook. Ja, maar iemand die een als... onderzoek doet, die moet toch redelijk ja, onafhankelijk okay, zijn? Ja. Oké. Okay. Um, dan is het, uh, wat betreft het wielrennen hebben we het dan wel gehad, denk ik. Uh, wat het nieuws betreft, de afgelopen week... Uh, er zijn nog wat kleine dingetjes wellicht die we nog even zouden kunnen bespreken. Zoals de situatie bij, uh, bij Feyenoord, die nog niet nader is... Uh, uh, en de krommen, die zijn nog niet nader tot elkaar gekomen. Dat was de kritiek van Van Aan in zijn laatste column over zijn grote liefde Feyenoord. Maar dat heeft nog weinig effect gehad. Wat vind je ervan, Evan? Uh, nou, ik vind het. Uh, ik, ik deel wel de kritiek die ook uh, de kromme heeft. Want. Uh, waar ik me aan erger is, dat dat ook, ook bij, bij Mario Been. Dat hij iedere keer maar bij voorwaart al zegt: van, ja, we zijn een jong team en onze tijd komt nog wel. Weet je, de tijd is hier en nu. En ook al ben je jong, dan moet je gewoon. wel, wel op presteren gaan, gaan, gaan richten. En anders, anders wordt het nooit iets. En ik heb dat ook bij de schaatsen hebben we ook wel. Uh, ze zeggen we altijd van ja, we hebben de jeugd nog, we hebben, we hebben de toekomst nog. En vooral bij het sprinten zeggen ze van ja, je we moet we moeten rijpen als sprinter. En dan denk ik bij mezelf: de Olympisch kampioen 500 meter, is toevallig koreaan, die is 20 jaar oud. Dus als je goed bent, dan kom je gewoon goed. En, dan, en ik zie daar zoveel talent rondlopen bij, bij, bij, bij, bij, uh, bij, bij Feyenoord. Die, gasten, die kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Die moet je gewoon veel meer druk opleggen. En die moet je niet uh, beschermen. Als je bij Feyenoord speelt, dan moet je gewoon voor de winst gaan. En ik denk dat er gewoon hele goede spelers rondlopen. Dus, dus, dus dat, dat, dat, niet? Dus dat komt wel goed. Dus als je daar van tevoren gewoon al een beetje uh, terughoudend bent. Ja. En dat is ook voor mij was dat ook, ook, uh, ook de, de, de kritiek die die, die had. Dus. Uh, ja, ik denk, doe er wat mee. Maar Koen, uh, welke club wordt er bij jullie uh, in de krant geleid via een column? Nee, wij, uh, wij hebben geen uh, Willy van der Kuilen bij PSV of Kruijff of Van Hanen. Het is wel een, nee. een beetje een nieuwe trend, hè? Om in je column maar gewoon te zeggen wat je van je club vindt. Of niet? Ja, het is ook een beetje makkelijk. Hè, als je zelf geen verantwoordelijkheid hebt om van zijkant zijkant ja. uh, te, gaan, te gaan zitten roepen. Maar ik ben op zich wel met Erwin uh, eens... Voor mij was eigenlijk het breekpunt, Feyenoord... dat je met 10-0 uit met PSV verliest. Dat kan gewoon nooit gebeuren. Dat kan, bij 4-0 ga je gewoon met 10 man voor die goal staan... en zeg je, nou, het wordt 6-0, maar 10-0 mag gewoon niet. En dat... Okay, okay, dat, is een, een, dat is een tactische fout, maar hij is natuurlijk niet illustratief voor, het, voor, de, voor, de, voor de hele club. Nou, ik vind wel, je wel. Die, zij denken al aan rijtje, mm. aan misschien degradatievoetbal. Nou, als fijner mag je helemaal niet zo denken. Maar ik. we hebben net over, Koek, over Koemelijn gehad, wat voor een icoon het is hè, en wat, wat, wat, hoe belangrijk die is, is, is voor, uh, voor uh, Feyenoord. Dan denk ik toch ook, als dat Willem van Hanigen toch graag iets wil, dan haal die man toch gewoon binnen. En vooral als je er nu voor staat. Dat is zo'n icoon. He, als, als hij zo hulp aanbiedt. Laat hem alsjeblieft binnenkomen. Dan ja, je en, toch dat geen je, en dat kan je ook niet zeggen. Zoals Koen. Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Nou ik moet het voor Willem even opnemen. Hij heeft zich... Eigenlijk al verschillende keren aangeboden in een adviserende rol. Ja. Nou, dat is gewoon van de hand geweest. En dan komt dat verdedigend denken waar hij over praat, komt in een ander daglicht te En mag hij dat ook zeggen? Ik weet ook zeker dat hij dat zegt uit liefde voor Feyenoord. hoor. Ja. Dus dan zeg je het even op een andere manier dan. Uit sadisme of iets dergelijks. Ja, nou, je moet hem ja. ook wel met hem uh, om de tafel gaan zitten. Waarom niet? Dat doet Ajax met Kruijff ook. Hoe meer ja. meningen en advies, hoe beter. Aan de andere kant zal ik ook niet vergeten dat uh, Willem van Aadiging bij zijn laatste klus. Uh, ik geloof, via een gat in het hek is gevlucht bij Utrecht. Toen ontnam hij zelf ook alle verantwoordelijkheid aan. Maar moeten we dan bijvoorbeeld ook denken aan uh, misschien meer betrokkenheid van oudspelers? Uh, van gastelt, van Broncos, Makai, ik noem maar even wat, uh, wat namen. Dat is altijd goed. Ik denk bij de hele grote clubs zie je dat. Je ziet dat bij Manchester United, bij Real Madrid. Nou, Barcelona zit helemaal vol met oudspelers. spelers er Speelt ja. nu het. Uh, Tiki-taki-voetbal. Dan... Moderne droomvoetbal gewoon. Als ik dan toch even over, over mijn club... Wat is je clubje? de Zwolle natuurlijk. Uh, <laughs> daar hebben we nu uh, uh, Jaap, Jaap Stam, die is erbij gekomen. Bert Konteman is erbij gekomen. Dat zijn dan toch namen. Die, die hebben kunnen zeggen... Ja, maar zo'n grote betekenis voor, voor, ja. voor, voor de club. Alleen al het feit dat, dat de jongens daar rondlopen. He, dat de spelers zich, zich er aan kunnen optrekken. Dat is gewoon fantastisch. Dat is geweldig. Dat moet je altijd koesteren. Ja, maar op een gegeven moment is die houdbaarheidsdatum natuurlijk weg. Zoals dat zo mooi heet in, in, in de sport. Dan moet je aan uh, jonge jongens gaan uitleggen wie het eigenlijk zijn. Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dat, uh, dat, uh, wij, dat wij, wij, wij hebben daar in ieder geval geen, geen, geen problemen mee. Maar ik denk ook niet dat, ik, dat je moet uitleggen... wie Willem, Willem Verhanigman is uh, bij, ja, in, in Rotterdam. hoor. Nee. Nee. en veel jonge Frank de Boer hoef je het er ook niet uit. Ja, nee, is inderdaad. Paciërte. Maar dat is toch eens kijken hoe, de, hoe dat ontvangen wordt... dat, dat Frank, Frank de Boer naar Aries ja. gaat. Maar nu moet ik wel, wel weer even voor Feyenoord opnemen. Ja? Uh, Gudde heeft gezegd... in onze uh, jeugdopleiding zitten alleen maar oud spelers. Hè? Dat is zijn verweer, min of ja. meer. Het probleem is dat de grootste talenten gaan... op. 15 jaar leeft het naar Chelsea als onlangs weer één verkocht nee maar, nee, maar als leidende figuur, als trainers zitten daar... Uh... Ja, oké, okay, maar je moet dus oppassen dat je niet opleidt... Ja. voor Chelsea, Liverpool of je moet die mensen, je jeugd moet je binden aan, aan, ja. aan, je, aan je club. Koem Leij was iemand die gebonden was aan Feyenoord. En dat moet je creëren. En dat creëer je dus door daar mensen neer te zetten... die, die van die, die, die, die club zijn. En dan ja. Willem van Hanen is Feyenoord. Maar dat is bij Barcelona. Dat zijn Catalanen die willen gewoon voor het eerst van Barcelona spelen. Die hebben ja. een, een clubhart. Ja. Dat wordt ze vanaf ah, ik een ik dertiende... Dat heel, heel veel mensen in, in Rotterdam, Rotterdam zijn die een clubhart. Ja, ja, maar dat dat wacht even. met Barcelona, een mooi voorbeeld. Maar dat verdient elke speler 2, 3, 4, 5 miljoen. Ja, dat is misschien ook een reden ja. om daar te spelen. Dat zijn he? PSV's, dat waren ze. Uh, ja. Tot voor kort. Uh, we moeten het gaan afronden, jongens. We kunnen nog uh, drie uur doorpraten waarschijnlijk. Tom en Emmen Wennermars en Koen Greve van de NRC. Dank jullie wel voor uh, de komst. Graag tot één volgende keer. We gaan dit, uh, deze hele lange uitzending uh, afsluiten met een... Uh, Laten we eens beginnen met uh, HSV-Ajax. Net afgelopen. We melden u dat het bij de rust 3-0 stond voor HSV. Dankzij onder meer drie doelpunten, of twee doelpunten toen met de rust... nog van Ruud van Nisterrooy. Nou, Hij heeft er nog één gemaakt. Drie voor Van Nistelrooy. Het is uiteindelijk 4-2 geworden komt terug tot 3-2 door uh, twee doelpunten van uh, Suarez. Wat gebeurde er verder nog in het buitenland? NV Cup derde ronde in Engeland. Arsenal speelde tegen Leeds United uit uh, de tweede divisie. 1-1, doelpunt van Arsenal in de laatste minuut door Fabregas. En er volgt nu nog een uh, tweede wedstrijd. Zo werkt dat nou helemaal in Engeland. Clubs uit de Premier League die niet wisten te winnen. Donkers de Rovers tegen Wolverhampton Wonders werd 2-2. Dus een tweede wedstrijd. Reading tegen West Bromwich Albion 1-0. En Southampton uit de derde divisie notabene won... met uh, 2-0 van Blackpool. Stoke City, Cardiff 1-1. En Sunderland tegen Notts County uit de derde divisie 1-2. Dus het kan nog altijd. Die bijzondere uitslagen in het beker eh, toernooi. Rodi SC huurde aanvaller William Pluim voor de rest van het seizoen van Vitesse. De club uit uh, Kerkrade heeft ook een optie tot koop afgedwongen. Pluim uh, scoorde 5 keer in 36 duels voor de Arnhemmers. Dit seizoen speelde nu 16 wedstrijden voor een Vitesse. En Nicky Kuiper heeft tijdens een training van FC Twente in Spanje... een nieuwe knieblessure opgelopen. De verdediger die net op de weg terug was van de blessure... verdraaide zijn knie. Nou, dat weer. Gevreesd wordt dat Kuiper zijn voorste kruisband heeft beschadigd. Maandag moet een MRI-scan uitsluitsel geven... over de ernst van zijn blessure. Vorig jaar was Kuiper twee keer lang uit de roulatie vanwege gescheurde kniebanden. Goed, we wensen hem veel sterkte. Nicky Kuiper van FC Twente. Dat was het helemaal. Uh, Zometeen uh, het uh, NOS-journaal van zes uur. Vanzelfsprekende vanavond uh, NOS langs de lijn vanaf 7 uur. En dan zit hier Arno van Meulen. Ik wens je nog een heel fijne dag. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. Ik Zal ik je uh, geheim verklappen? Ik nou, ben een radio luisteren. Gelukkig. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. Waar haalde je de moed vandaan om daar aan te kloppen en te zeggen... hier ben ik, mag ik meetrainen? Govert van Brakel zit eerste rang en ontvangt spraakmakende gasten. Hé, hey, zegt u, dat was nog die man van Ajax? Jazeker. Uit de wereld van sport en media, van toen en nu. Als je die oude tune van Brandpunt wil horen, heb je dan het idee van H5 Brandpunt of denk je ach je. Luister, morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij op welke plek je in Frankrijk absoluut niet mag zoenen? En is het waar dat Portugezen altijd een extra tent meenemen om in te koken? Wat weten we eigenlijk van de Turkse, Surinaamse, Poolse en Nederlandse cultuur? Kijk vanavond naar de NL-test om vijf over acht bij de NCRV op Nederland 2.